NOS Nieuws van 10 uur. Het NOS Journaal. De marathon van New York gaat definitief door. Dat heeft burgemeester Bloomberg bekendgemaakt. De burgemeester zei verder dat 500 patiënten van het Bellevue ziekenhuis... worden geëvacueerd omdat het ziekenhuis meer schade heeft opgelopen dan gedacht. Bloomberg zei ook dat inwoners die vanwege de storm hun huis uit moesten... nog niet terug mogen. Eerst moeten hun woningen zijn geïnspecteerd.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 Aanleiding was een conflict over een partij de mosselen. De handelaar vond het niet nodig de partij terug te halen. Uit een eigen test zou zijn gebleken dat er niets mis is met de mosselen. De Britse premier Cameron heeft een gevoelige nederlaag geleden in het Lagerhuis. Hij verloor een stemming over de nieuwe EU-begroting. De regering wilde inzetten op bevriezing van het budget. Onder de tegenstemmers waren ook tientallen leden van de partij van Cameron... De uitslag wordt gezien als een teken dat de premier het anti-Europa-deel van zijn partij niet onder controle heeft. En dat hij daardoor politiek is verzwakt. Het weer vanavond en vannacht droog. Temperatuur tussen 3 en 6 graden. Morgen eerst zon, later vanuit het westen regen. Het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond luisteraars welkom bij Peaceful Radio. Mijn naam is Benno Vogel. Peaceful Radio New Age muziekprogramma hier op 7 Zandvoort. De eerste CD was van Nicolette Forget. De CD heet Being Here, gewoon op zijn gezellig Engels, komt van het label Phoenix Muziek. De volgende CD is van Jill Haley. Heeft het onder eigen beheer uitgebracht. De CD Zion and Brian's Canyon Soundscapes. En een prachtig CD-boekje heeft ze erbij gedaan. Veel luisterplezier voor de komende twee uur hier op CVM Zandvoort.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 Het is een In tu caliënte poesie, las structuren vinden, guardando humano, die die probeert, die wil, die die wil, die de patria y canceles Que se abren a las perspectivas Donde tu amor resplande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 La pelvis en la frente.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 Ter informatie: Piecel Radio heeft een eigen website, piesolradio.eu, en daar vind je alle informatie over artiesten in de laatste nieuwtjes en de playlist niet te vergeten. Thank you.